Twee uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Italië heeft de toestroom van bootvluchtelingen nog niet onder controle. In januari kwamen meer dan 2000 mensen aan land... en dat zijn er tien keer zoveel als vorig jaar in dezelfde maand. In totaal bereikten vorig jaar bijna 43.000 bootvluchtelingen de Italiaanse kust. Dat is 325 procent meer dan in 2012... zegt de Italiaanse minister van Binnenlandse Veiligheid. De oversteek is gevaarlijk. Zo kwamen er in oktober zeker 350 vluchtelingen om het leven... toen de boot waarop ze zaten zonk. Om de vluchtelingen te redden zet Italië onder meer extra marineschepen en vliegtuigen in. In de provincie Groningen is gisteravond geen nieuwe aardbeving geweest. Volgens het KNMI is er ten noorden van Ameland wel een luchttrilling waargenomen. Die trilling lijkt de oorzaak te zijn van de beving die mensen hebben gevoeld...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 Het Schotse parlement heeft ingestemd met de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Waarschijnlijk wordt het eerste huwelijk in oktober gesloten. De wet werd met grote meerderheid aangenomen. Schotse kerken zijn fel tegen de wet. Ze hebben lang tegen het homohuwelijk actie gevoerd. De Schotse regering zegt dat de kerken niet aan het sluiten van homohuwelijken hoeven mee te werken. Een juwelendief die een eigenaresse van een juwelier in Parijs een kus gaf, is via zijn DNA opgespoord. Dat meldt de Franse krant Le Parisien. Het DNA van de dief zat op de wang van het 56-jarige slachtoffer. De vrouw werd vorig jaar april door twee gemaskerde mannen in haar appartement overvallen en vastgebonden. Ze een benzine over haar hoofd en eiste de codes van het alarmsysteem van de winkel. Een van de dieven ging vervolgens naar de winkel... en nam content, geld en juwelen mee. De ander bleef bij de vrouw en hij gaf haar de kus op de wang. En hij is in het zuiden van Frankrijk via zijn DNA opgespoord. Tot besluit het weer. Het raakt geleidelijk bewolkt. In de ochtend trekt het regengebied van zuidwest naar noordoost. En het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht. Goedenacht. Wij zijn nog steeds wakker na dinsdag 4 januari. Een dag die wij nog even na gaan bespreken. Zometeen het schuldhulpmaatje van onze koning. De acties van Avocado FNV en live muziek van Herk. Tot 4 uur houden we u gezelschap. We beginnen met een grote zorg van Mona Keizer. De AWBZ wordt namelijk WMO, een mooie afkorting die kort gezegd voor zorgen dat veel van de zorgtaken in 2015 van de overheid van Den Haag naar de gemeentes moeten. Voor veel gemeenten is dat een onmogelijke taak, althans dat is wat de vereniging van Nederlandse gemeenten ons doet geloven. Zij trokken namelijk aan de noodklok. Op initiatief van CDA-kamerlid Mona Keijzer zou er vandaag in de Tweede Kamer over gedebatteerd worden. Mevrouw Keizer, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik zeg zou, want het is eigenlijk op het laatste moment verplaatst het debat. Morgen wordt het gehouden. Voor ons nog wel reden om erover te praten. En voor u volgens mij ook, want u vindt het een heel belangrijk onderwerp. Ja, het is uh, zeker een belangrijk uh, onderwerp. Met ingang van 1 januari aanstaande al... Uh, moet uh, veel zorg uh, en begeleiding overgaan naar gemeenten. Uh, ja, terwijl uh, de, de wet moet nog uh, behandeld worden... en moet een heleboel andere dingen gebeuren... En de vraag is of we daar tijd genoeg voor hebben... om dat allemaal zorgvuldig voor te bereiden. Ja, is uw inzet dan ook bij het debat om uh, wat er nu naar de gemeentes gaat... uit te stellen en niet af te stellen? Nee, wat ik van de staatssecretaris uh, wil horen... van wat moet er nou allemaal nog gebeuren? En gaat u dat uh, ook redden? Um, want de tijd is gewoon uh, heel erg uh, kort. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over weten nou gemeenten hoeveel geld ze krijgen... Gemeenten moeten hun eigen beleid uh, vast gaan stellen. Hebben ze daar genoeg tijd voor? Allerlei gegevens vanuit zorgverzekeraars of zorgkantoren moeten over naar de gemeente. Nou, gaat dat allemaal op uh, tijd uh, lukken? Daar gaat uh, wat het CDA betreft uh, morgen het debat over. Ja. Maar wat er uiteindelijk naar de gemeente gaat is toch duidelijk. En gemeenten zijn er toch al mee bezig om zich hierop voor te bereiden? Nee, op landelijk niveau weten we dat uh, de dagbesteding overgaat naar de gemeente... Maar uh, hoeveel geld uh, bijvoorbeeld uh, de gemeente Waterland of Purmerend uh, daarvoor krijgt, dat weten die gemeentes nog niet. Wat die gemeentes ook nog niet weten, hoeveel mensen wonen er nu bij mij in de gemeente die overdag naar de dagbesteding uh, gaan... Nou, dat is natuurlijk wel wat gemeentes moeten weten. En wat daarbij ook natuurlijk nog een rol speelt, hoe gaat die wet er nou precies uh, uitzien? Allemaal dingen die nog onduidelijk zijn. Ja, het is toch een beetje gek dat, dat, dat die, die gegevens zijn er toch gewoon, hoeveel mensen per gemeente uh, uh, zorg nodig hebben? Um, nou, niet uh, altijd. En als ze er zijn mogen, gemeentes niet zomaar van de ene organisatie overgaan naar de andere organisatie. Ja. Um, u, u gaat morgen uh, dat debat aan. U wil dus eigenlijk het liefste uitstel. Hoeveel uitstel is er nodig, denkt u? Of wilt u eerst weten uh, nee, hoe het gaat? Wat precies mij staat? betreft uh, is morgen de in inzet uh, van het debat. Uh, wat uh, moet er nou allemaal nog uh, gebeuren uh, voor 1 januari 2015? En uh, gaat uh, de staatssecretaris uh, dat ook redden? Want voor het CDA staat, even los van de inhoud van wat je er allemaal van vindt... ...staat in ieder geval zorgvuldigheid uh, voorop. Want we hebben het over hele kwetsbare mensen. We hebben het over verstandig gehandicapten. We hebben het over ouderen. En niet te vergeten de familie daarvan. Die doen al uh, heel veel voor deze mensen. En uh, ja, al deze plannen hebben ook consequenties voor hen. Is het niet zo dat de gemeentes hun zaken ook gewoon beter op orde hadden kunnen hebben? Is het niet gewoon zo dat u nu de noodklok luidt... omdat het bij de gemeentes niet op tijd in orde is? Nou, gemeentes hebben wel heel erg snel in het begin gezegd... van nou, wij zien dit op deze manier zitten. Kom maar op met de taken en kom maar op met de bezuinigingen. Maar wat ook absoluut aan de orde is... dat deze staatssecretaris heeft wel heel erg lang de tijd genomen... De, wet, de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, die zou eerst na de zomervakantie naar de Kamer komen. Toen zou die voor de kerst naar de Kamer komen. Uiteindelijk is die half januari pas naar de Kamer gekomen. Dus ja, die heeft ook wel erg gedraald. Ik stel me zo voor dat er CDA-wethouders uit het hele land u de afgelopen tijd plat hebben gebeld... met de vraag en de schreeuw om aandacht dat dit niet ging lukken. Heb ik dat juist? Uh, ja, dat uh, klopt. Uh, hoewel er uh, in Nederland uh, best uh, divers uh, over gedacht wordt. Want uh, nou, twee derde van de gemeentes heeft gezegd we zien het niet zitten. Een derde zegt van ja nou ja kom maar uh, kijk het moet toch, dus doe doe het dan maar uh, snel. Maar wat je wel echt wel in zijn algemeenheid hoort, uh, is maak maak het nou eens uh, duidelijk. En ja, er zijn er ook bij die zeggen ja dit dit is zo kortdag, dit gaat niet meer lukken. Dat klopt. Ja, en, en wat zegt u dan tegen hen? Dan zeg ik tegen hen, uh, wat heb jij dan uh, nodig? Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld over uh, dat een gemeente te horen krijgt van zorgkantoren. Wie krijgen er nou bij mij in de gemeente dagbesteding bijvoorbeeld? Hoeveel dementerende ouderen wonen hier? Maar is het voor, u, u, dan, gaan? Is het voor u dan ook een optie om te zeggen, oké, okay, als gemeente zeggen uh, wij gaan dit niet redden, uh, de ene gemeente begint wel in 2015, de andere niet? Of moet het wel allemaal tegelijk beginnen? Nee. Dat kan niet. Uh, een wet, een, de wet maatschappelijke ondersteuning... die geldt uh, voor iedere burger in Nederland. En ja, dan zal die dus ook overal ingevoerd worden. En de vraag dus morgen aan de staatssecretaris is... Er moet nog een heleboel gebeuren. Uh, gaat u dat uh, redden? Ja. Uh, dat is staatssecretaris Van Rijn voor de duidelijkheid. Ja, uh, die wordt heel erg geprezen uh, om het feit dat hij zo goed kan onderhandelen... dat hij zo goed uh, mensen kan binden en ook aan afspraken kan houden. Denkt u niet dat hij er gewoon in staat is om dit wel voor 2015 af te maken? Nou, Hij heeft nu in ieder geval een uh, groot uh, probleem. Uh, omdat gemeentes nu gezegd hebben... van: nou, wat hier nu op tafel ligt, is wat ons betreft uh, onvoldoende... Maar ik vind wel altijd dat je in een debat aan hoor en wederhoor moet doen. Dus vandaar ook dat ik eerst die vragen stel aan de staatssecretaris... en zijn antwoord moet afwachten. Want ja, uiteindelijk staat wel zorgvuldigheid bij het CDA heel hoog in het samen. Of het nu linksom gaat of rechtsom gaat, of de gemeente het doet of het Rijk het doet... het moet natuurlijk niet zo zijn dat onderaan de streep... de meest kwetsbaren hier de rekening gepresenteerd krijgen. Uh, nou, dat, dat is wel van het allergrootste belang. Want kijk, wij maken ons best zorgen... ...over deze, deze wetgeving en de bijbehorende bezuinigingen. Wij vragen ons af of mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben... ...of families er niet aan onderdoor gaan. Uh, wij vinden ook hè, dat burgers wel moeten kunnen, op bepaalde zaken moeten kunnen rekenen. Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal onderwerpen die komen aan de orde... ...als de wet zelf behandeld wordt. Morgen gaat het over de vraag... Wat moet er nou allemaal nog gebeuren? Gegevens overdag, financiën moeten duidelijk worden, wetteksten moeten duidelijk worden. En staatssecretaris, gaat u dat redden? Ja, en dan vervolgens volgt dus de daadkracht waar ik het net over heb. Dan vervolgens uh, komt het erop aan, uh, als je dan met elkaar tot de conclusie komt dat het kan, dat het ook wel uh, volle kracht er vooruit is. Maar weet je, ik, vind, ik heb gezien in de Kamer hoe er dan van Kamerleden gevraagd wordt om tijd van drie weken een wet er doorheen te jassen. Dat is bij de jeugdwet gebeurd. Mm -hmm. En daarvan zeg ik wel als CDA, mensen dit is een grote operatie... Dit treft verstandig gehandicapten, mensen met psychiatrische stoornis, ouderen en dementeren. Laten we hier wel even de tijd voor nemen zodat het ook zorgvuldig gebeurt. U bent er zoals we vaker gepassioneerd over. Veel succes morgen Kamerlid Mona Keizer van het CDA. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. Nog steeds wakker met Anne de Jong en Diederik van Zessen.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 So what you hiding? John Doe I just want the John, I know Once you put the drinks on hold Maybe you could come back home John Doe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 Van de Amerikaanse hitmachine B.O.B. Deed het normaal gesproken vaak voor anderen. Zong dan het een vriendje in en kreeg daarvoor niet de credits. Maar dit is hij zelf B.O.B. met Priscilla John Doe. En wat ik en heel veel luisteraars dan afvraag is waar staat B.O.B. voor? Het staat voor Bob. Dat is zijn voornaam. Dat, zo simpel is het. Zo simpel is het. Okay. Uh, zometeen bij Nog Steeds Wakker. Uh, koning Willem-Alexander Die had een bezoek aan de schuldhulpmaatjes. Het fonds daarvoor. Ik denk niet omdat hij zelf een schuld heeft waarom hij wel langskwam. Dat hoort u zometeen. Maar eerst uh, protesten in de zorg. Want in ongeveer 100 verpleeg- en verzorgingshuizen... is vandaag actie gevoerd tegen de slechte werkomstandigheden. De actie werd georganiseerd door, hoe kan het ook anders, Abfacabo FNV. Een van de organisatrices die vandaag het ganse land rond is geweest om de acties van dichtbij mee te maken is Lilian Marijnissen van FNV Zorg. Goedenacht. Goedenacht. Uh, hoe zag jouw dag eruit? Ja, mijn dag die begon uh, al, uh, al vroeg natuurlijk met, uh, met de acties. Uh, aanvankelijk was ik in, uh, in Brabant, in uh, Veghel. Daar hadden zorgmedewerkers een, een staking van, uh, van twee uur georganiseerd. En uh, dat was heel erg leuk. Ze hadden een voor de bewoners geregeld, voor de verpleeghuisbewoners. Dus die hadden ook nog een uh, leuke ochtend. En daarna was ik snel in de auto naar Den Haag, want daar hadden we ook een actie. Mm -hmm. Er waren onder andere Ton bij en wat Tweede Kamerleden waren er ook. En daar hebben een aantal mensen van uh, verpleeghuis in Den Haag het werk neergelegd. Eigenlijk allemaal met hetzelfde doel, namelijk uh, goede cao en goede zorg. Ja, en toch ook een beetje als de Koningin met koningin, de dag hè, een beetje rondkijken naar die ludieke acties, zoal. Ja. Ja, nou ja, zo voel ik mij in ieder geval niet hoor. Maar uh, uh, nee ja, het was inderdaad, we hebben op honderd plekken in het land uh, uh, actie uh, gevoerd. En uh, allerlei verpleeg- en verzorgingshuizen. Op onze Twitter-account, het FNV Voor Zorg, kun je ook allemaal foto's zien van allemaal zorgmedewerkers die vandaag uh, in actie zijn geweest. En foto's van zichzelf hebben gemaakt. Ja, en dat is wel heel erg leuk als je dat zo gaandeweg de dag natuurlijk uh, ja, ziet groeien. En uh, nou ja, steeds meer foto's ook binnenkomen. Ja. Dus uh, ja, dat was wel een succes. En het was natuurlijk ook bepaald geen zaklopen. Welke ludieke actie is je het meest bijgebleven? Um, nou ik moet zeggen dat ik uh, ik begreep uh, in Lutjebroek was ja, of oplezers in Lutjebroek was ook een stakingsactie. Ook daar staat een verpleeghuis en hebben zorgmedewerkers werk neergelegd. En ik vond het zo grappig want ik heb dat op foto's gezien. Daar kwam iedereen in regenkleding en met paraplu's en zo. Dus ik dacht wat is daar al aan de hand? Ja en ze wilden daarmee uitbeelden ja, het is wel heel zwaar weer momenteel in de zorg. Van, we zitten echt in zwaar weer en uh, nou ja dat moest vooral niet nog uh, slechter worden. Dus ik ga allerlei foto's Binnenkomen van mensen met regenjassen aan. Ja. Dat vond ik wel, uh, wel leuk. Gevonden. Ja, maar uh, het zijn allemaal ludieke acties. Het is hartstikke gezellig geweest met een Smart uh, Maar uh, zo maak je toch niet heel erg veel indruk in Den Haag. als iedereen een leuke dag heeft gehad. Het is meer een schoolreisje dan een actie, lijkt het wel. Ja, maar ja, dat is wel ingewikkeld. Hè. Kijk, mensen in de zorg zouden ook kunnen gaan staken en zeggen we gaan een dag niet werken, we gaan mensen allen in de bus naar Malieveld. Nou, ik denk dat Nederland dan te klein is, want dat betekent wel dat gewoon duizenden ouderen ja, een dag zonder zorg zitten. En dat maar... kan natuurlijk niet en dat willen die mensen in de zorg ook helemaal niet. Maar meestal worden de akkoorden pas echt gesloten als er het Malieveld een dag vol heeft gestaan en niet na één minuut acties of ludieke acties. Nou ja, maar dat is wel ingewikkeld in de zorg natuurlijk. Kijk, je kunt gaan staken, maar wie tref je daar mee? Ja, zijn dat de werkgevers? Ik bedoel, uh, we willen druk uitoefenen op die werkgevers. Daar willen we goede afspraken mee maken. Ja, en op het moment dat mensen zeggen, nou ja, we gaan een dag staken, ja, dan treffen ze daar volgens mij niet zozeer die zorgbestuurders mee, uh, maar veel meer uh, de ouderen van ons land die gewoon uh, goede zorg nodig hebben. Dus... Je hebt een punt hoor, dat is ook best wel ingewikkeld, want de mensen in de zorg zijn sowieso geen beroepsactievoerders. Die willen gewoon goede zorg leveren en uh, nou ja, die willen eigenlijk liefst helemaal geen actie voeren. Maar die zien nu wel dat de bodem wel een beetje in zicht is of zo niet al uh, bereikt is en dat er echt iets moet veranderen. Dus ze hebben toch voor deze manier gekozen en door dat op honderd plekken tegelijk te doen... Ja, maar te hopen dat dat wel indruk heeft gemaakt bij de werkgevers. Ja. De, de, de FNV zijn wel uh, min of meer beroepsactievoerders, als het moet. Um, kunt u met de FNV-ervaring zeggen um, misschien dat u denkt dat dit niet genoeg is wat er vandaag gebeurd is... en dat er misschien meer acties aan gaan komen? Mm. Nou, onze leden die hebben vandaag dat eigenlijk zelf al wel uh, geroepen. Vorige maand waren er namelijk op 50 plekken in Nederland acties, vandaag dus op 100. En onze leden hebben al aangekondigd, van, nou ja, mocht dit allemaal tot niks leiden, dan gaan wij door met die acties. En dat betekent dat de volgende maand op 200 eh, verpleeg- en verzorgingshuizen acties zullen plaatsvinden. Maar, zeggen wij dat meteen, maar we hopen dat dat niet nodig is. Want eh, nou ja, we hebben eigenlijk maar één eis eh, na al deze acties. En dat is dat we weer in gesprek komen met de werkgevers. We hebben gezegd, we willen dat doen zonder voorwaarden vooraf, maar laten we in ieder geval wel spoedig met elkaar aan tafel gaan om uh, nou ja, tot een oplossing te komen. En we hopen dat dat gaat lukken, maar zo niet, hebben onze leden al gezegd, dan gaan wij uh, volgende maand uh, nog grote actie voor. Mm -hmm. en, een andere partij die er altijd bij betrokken is, is natuurlijk ook de politiek. Uh, mm. Hoe hebben zij gereageerd vandaag? En ja, ook daar zie je gewoon dat er uh, nou, de standpunten enorm uiteenlopen. Kijk, wij hebben als advocaten als grootste vakbond in de zorg, uh, doen wij niet mee aan die enorme bezuinigingen van het kabinet. Het kabinet wil de verzorgingshuizen sluiten, bijvoorbeeld door de thuiszorg halveren. Mm -hmm. nou, wij doen daar niet aan mee. De zorgwerkgevers echter, die hebben in het voorjaar 2013 al gezegd tegen het kabinet, prima, je krijgt ons fiat, wij, uh, wij gaan wel meedoen met die bezuinigingen. Dus dat is ook wel een twistpunt, um, want ook op dat dan zijn we het gewoon echt niet met elkaar eens. Ja, dus er zal uiteindelijk toch een consensus moeten komen. En misschien moet dan alsnog de politiek er wel tussenin gaan zitten. Ja, dat zou zomaar eens een uitkomst kunnen zijn. Je krijgt ook allerlei discussies over, ja, hoe moet dat nou verder? We hebben ondertussen als vakbond wel goede afspraken alweer te maken met de werkgevers in de thuiszorg. Dat is best wel bijzonder. Ook de werkgevers zijn het op dit vlak niet met elkaar eens. Uh, dus daar hebben we al goede afspraken mee, uh, mee gemaakt. Maar ja, ook dat is weer ingewikkeld, want dan, dan zou je twee CO's hebben. Nou, dat kan ook allemaal niet. Dus dan regelt inderdaad de politiek van, ja, dat er dan misschien toch iets uh, uh, uh, aan te passen moet komen van, ja, iemand die daarbij gaat helpen om, uh, om daar uit te komen. Nou, wij hopen dat dat allemaal niet nodig is. Wij hopen dat wij gewoon snel met werkgevers om tafel kunnen... ...om uh, goede afspraken te maken. Ja, de, de, die eeuwige strijd tussen werkgevers en werknemers. Ik zou er zelf zo moe van worden. Hoe haalt hij toch iedere keer de energie er weer vandaan? Om toch, het houdt nooit op. Nou, ja, het houdt nooit op. Ik bedoel, uiteindelijk bereiken we natuurlijk wel flink wat. Ja, hè? En, Kijk nou. En dan is er in de volgende, eh, volgende tak van sport is er weer, weer, weer een conflict. En dan moet Tom Heerts weer om de tafel gaan zitten met meneer Wiertjes. Ja. En dan... Oh, ja. Zo, ja. zo vermoeiend. ja. Nee, ja, nou ja, ik, wij krijgen er juist ontzettend veel energie van... maar het is misschien ook omdat ik die acties niet zelf hoef te voeren... omdat het onderleden dat doet. Nou Lilian, zal ik het debat tussen jullie twee dan uh, in dit geval maar sluiten? Ik ga geen winnaar aanwijzen, maar ik ga wel zeggen dat het dan inderdaad maar fijn is... dat uh, Anne, dat jij niet gekozen hebt voor een baan nee. bij de vakbond. Nee. Dat lijkt me verstandig. <lacht> en dat Lilian Marijnissen dat wel heeft gedaan, want die heeft duidelijk hart voor de zaak. Dankjewel voor je toelichting. <lacht> Oké, okay, geen dank. Herrek, het is een jongen met een gitaar... en hij zit er bijna klaar voor zometeen live op Radio 1. Nu eerst Toont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 Anne, deze hadden we eigenlijk een maandje geleden moeten draaien. Want? Een maandje geleden en dan een, uurtje, een half uurtje erbij. Nee? Nee. Nee, dit nummer kent, je kent het maatje hoofd toch, of niet? Stiekem, uh, bedans, stiekem met je een bedans, bedans, bedans, ja een ja, ja, ja. tweede couplet. Gerrit, Herk, weet jij waarom ik, waarom ik dit zeg? Uh, nee, ik heb het even niet gevraagd. <lacht> waarom we dit liedje, ja. stiekem een beetje gedanst, eigenlijk een maand geleden hadden moeten draaien. Ik maak er meteen oh. een poppissje van hoor. Ja, het is 7 januari. Drie uur s'nachts, 7 januari. Ja, nee, dat is niet. Het is 4 februari nog steeds. Althans, het is eigenlijk 5 februari, maar wij kijken terug op de dag die 4 februari uh, was. Want we zijn nog steeds wakker. Dit programma heet nog steeds wakker. U luisteren naar radio 1. De stem die u horen was van Gerrit, oftewel Herk. Die gaat zo meteen live voor ons spelen. Maar eerst gaan we het nog even ergens anders over hebben. Ja, over onze koning. Want uh, koning Willem Alexander, ik moet er nog altijd aan wennen. Ik zeg maar heel vaak Prins, dat, dat terzijde. Uh, die kwam vandaag langs bij stichting Schuldhulpmaatje in Leiden. De reden, onze koning is beschermheer van het Oranjefonds. En schuldhulpmaatje ontving vorig jaar een bijdrage van het Oranje Fonds. En dat is dan de link. Ineke Wernerkink is coördinator en stond vandaag oog in oog met de koning. Jawel, goeienacht Ineke. Goeienacht. Dat lijkt me toch altijd nog bijzonder. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ja, dat hoe was het ook. om de koning op bezoek te krijgen? Nou ja, wat ik zeg, heel bijzonder, maar ook heel, heel leuk. En, uh, en heel plezierig. We konden hem uh, een heleboel vertellen. En ik denk dat we hem uh, een beetje hebben kunnen... Uh, ja, vertellen wat wij als stichting uh, eigenlijk doen. En daarin was hij geïnteresseerd. Ja, het Oranje Fonds uh, is dus beschermheer van uh, de stichting Schuldhulpmaatje. Ja. Maar als ze zo'n bijdrage leveren aan die stichting... dan moet hij natuurlijk toch al weten wat voor werk u doet. Dus waarom kwam hij langs? Uh, nee, maar hij, uh, ik weet niet of hij precies weet wat voor werk uh, wij doen. Want we zijn een vrij nieuwe stichting. We bestaan pas drie jaar en uh, ja, ik denk dat het landelijk toch nog niet zo heel erg bekend is. En hij kwam langs omdat wij van, uh, door, van het Oranjefonds uh, geld hadden gehad om uh, nieuwe maatjes op te leiden. Hm. Omdat wij heel hard maatjes nodig hebben. Want uh, zoals jullie weten is het steeds lastiger voor mensen om rond te komen. En dan komen heel veel mensen in schulden. En uh, weten dan niet meer hoe ze het uh, moeten doen. En dan gaan wij ze helpen. En het is natuurlijk ook goed dat de koning langskomt... want dan wordt er op radio en televisie over gepraat. Natuurlijk ook over de schuldhulpmaatjes. En ja. Dus laten wij dat nu dan ook maar gewoon doen. Wat doet een schuldhulpmaatje en waarmee kunnen ze helpen? Nou, wat een uh, schuldhulpmaatje doet... is eigenlijk uh, proberen uh, mensen uh, te helpen... die het totaal niet meer zien zitten... doordat ze op de een of andere manier in de schulden zijn gekomen. En dat kan zijn... Uh, doordat ze gescheiden zijn, dat kan zijn, zoals tegenwoordig veel voorkomt, dat ze uh, ontslagen zijn, in het UWV terechtkomen. Uh -huh. En uh, het kan uh, ook zijn, uh, doordat ze eigenlijk uh, gewoon niet met hun administratie overweg kunnen, uh, de brieven binnen laten komen uh, en eigenlijk de hele post verzamelen in vuilniszakken. Juist, maar keer. Nou, nou las ik dat dat allemaal vrijwillig ging. Ja. Um, ik heb er al een hekel aan om mijn eigen belasting te doen. Uh, aangifte, hebben we het dan over. Um, uh, wie meldt zich hiervoor aan? Hebben jullie er dan genoeg mensen voor? Nou, tot nu toe uh, uh, nog wel. Maar zoals je weet zijn we er steeds bezig om nieuwe maatjes op te leiden. Uh, we hebben steeds meer behoefte aan steeds meer mensen. Omdat mensen eindelijk uit hun schulp durven te komen. En zeggen van, ik kan het eigenlijk helemaal niet. Het is zo moeilijk bij de belastingdienst. En het is... Uh, zo moeilijk om met uh, minder financiën uh, rond te komen. Uh, en uh, kunnen jullie ons daarbij helpen? Daar weet de koning toch eigenlijk ook helemaal niks vanaf, hè? van af. Nee. Van uh, het is om met weinig geld te leven. <lacht> en ik denk ook niet dat hij zijn eigen belastingen invult. Dat denk ik ook niet. Nee. Of betaalt hij wel belasting als koning? Ja, inst, hij, toch? hij betaalt wel ja? belasting. Daar is nog wel een ja. soort discussie over. Maar uh, niet over alles inderdaad. Nee. Uh, dus hij heeft iets andere blauwe enveloppen en iets minder dikke denk ik, dan, uh, dan menig een. Maar had u wel het gevoel echt dat hij begaan was met, met het lot van die schulden? Want het staat echt heel ver van hem af, zoals Diederik net beschrijft. Nou, dat vind ik dus niet. Want ik uh, vind dat de koning wat dat betreft uh, ook heeft laten zien dat hij een enorme mensmens -mens is. En uh, dat hij dus heel erg begaan is met het lot uh, van mensen. En uh, je merkt gewoon in het gesprek dat hij ook uh, er een heleboel van af is. Mm -hmm. ook als je een uh, zijpaardje maakte, of die dan gaf hij zelf aan. En uh, dan wist hij wel waar, uh, uh, ja, wat er allemaal in de onderkant van de samenleving gebeurde. Maar Iedeke, de hamvraag is natuurlijk, uh, heeft hij zich aangemeld? Heeft hij zich aangemeld als schuldhelpaardje? <laughs> nou, nee, dat heeft hij zich niet. <laughs> nou. Ik denk ook niet dat hij daar tijd voor heeft. Want als ik uh, naar zijn programma kijk van vandaag, denk ik van, nou... Hij, is, uh, hij heeft een drukke dag gehad. Ja, nou ja, misschien een andere keer dan als hij een keer met pensioen gaat of zo. Dan zou hij het misschien nog <lacht> okay. eens kunnen doen. Dat, ja. dat kunt u misschien nu al vast gaan leggen. Maar hij heeft dit in ieder geval voor u gedaan, deze aandacht. En natuurlijk indirect ook uh, die, uh, die schenking. Ineke Wernerkink, coördinator, schulpulpmaatje. Dank je wel voor het uh, zetten van je wekker om 1 voor half 3. Oké, okay, graag gedaan. Dank je wel, hoi. Oké, okay, dag. Zometeen worden we in Nog Steeds Wakker bijgepraat over het laatste nieuws uit de nacht. En we gaan bellen met uh, Carlo Brans over Pijker, het automerk. Het is natuurlijk van Volvo af. Uh, maar nu uh, zijn ze toch weer zelf in problemen geraakt. Hoe dat zit, zometeen hier op radio Saap. Ja, met Vol Vol Oh, zo, zo, Volvo. Ja, nee. Vol je zei oh, Volvo, man. inderdaad. Nee, ja, Volvo, hebben ze er nooit iets mee te maken nee, gehad. Nee, saap. We gaan Le uh, door met uh, het nieuws van dit moment in... Uh... Nee, ja. Het Nieuwsminuutje. Met Vera Simons. Ja, goeienacht. De heroïne die gevonden werd in het appartement van acteur Philip Seymour Hoffman... was niet vermengd met de pijnstiller fentanyl. Dat blijkt uit politieonderzoek, meldt persbureau AP op basis van een anonieme politiebron. De pijnstiller wordt vaak gebruikt om de heroïnetrip te versterken... en wordt door de recherche gelinkt aan 22 vermoedelijke overdosissen in Amerikaanse staat Pennsylvania. De 46-jarige acteur werd zondag aangetroffen in zijn appartement met een naald in zijn arm. Hij zou zijn overleden aan een overdosis drugs, al moet de autopsie dit nog bevestigen. De politie van New York heeft onder meer 70 pakketjes met heroïne en 20 naalden verwijderd uit de Hofmans Hofmanswoning. En in Oekraïne zijn zeker 13 mensen omgekomen toen een passagierstrein op een minibus botste. Vijf mensen raakten daarbij gewond. De chauffeur van de minibus zou het rode licht van de spoorwegovergang hebben genegeerd, zo meldt lokale media. De bus werd vervolgens zo'n 300 meter meegesleept met de trein. In het voertuig zaten leraren en leerlingen die onderweg naar huis waren. De president van de Oekraïne heeft een commissie ingesteld die de oorzaak van het ongeluk moet onderzoeken. En kunstwerken van verschillende impressionisten en moderne kunstenaars... onder wie Mondriaan hebben op een Londense veiling... bij elkaar 152 miljoen pond, dat is ruim 183 miljoen euro, opgebracht. Dat maakt het Britse veilingshuis Christie's vandaag bekend. Aanvankelijk werd gerekend op een opbrengst van zo'n 18 miljoen pond, 22 miljoen euro. Een vrouwenportret door Picasso ging voor ruim 20 miljoen euro onder de hamer. En compositie nummer 2 met blauw en geel van Piet Mondriaan... wisselde voor ongeveer 15 miljoen euro van eigenaar. Tot zover. Het nieuws Dankjewel, Vera. Zo meteen ben je nog terug met het mediaoverzicht. Want je hebt ook nog eens alle televisiezenders tegelijkertijd gekeken afgelopen avond. En daar gaan we straks de hoogtepunten van horen. Maar nu eerst uh, Herk. Gerrit is dat, want je bent vandaag alleen normaal met meer, toch? Ja, dat klopt. Normaal spelen met uh, vijf personen in de band. Ja. Nu uh, weet ik uh, vooral dat je aardig kan tafeltennissen. <lacht> maar niet zo goed als Dierik en als wij. Ja, ja dat was ja. een. Uh, moeten we uitleggen. Er ja. staat hier bij Radio 1 een tafeltennistafel en wij oefenen iedere week ongeveer, Diederik. En vandaag even een potje tegen Gerrit. Als we, even, als we eventjes inderdaad vooraf denken die nacht is nog heel lang, even wat in beweging komen. Maar nu was Gerrit al op tijd hier, dus we vroegen kun je een beetje tafeltennissen? Het antwoord daarop. Uh, ja, heb je zojuist eigenlijk al gegeven? Uh, ja, want uh, je hebt niet zoveel tijd om te tafeltennis. Nee, nee nou, helaas kijk, niet. Nou, kijk, we met deze dag, uh, met, met dit programma terug op de dag die was. En dus is eigenlijk de eerste vraag die we altijd stellen, nou, tafeltennis, weten we dan. Maar wat heb je vandaag gedaan? Ik heb uh, les gegeven. En wat voor les? Muziekles? Ja, ik heb muziekles gegeven op een uh, VMBO in Middelburg. Juist, Middelburg. Ja. Dat is een eindje weg. Ja. Ja, zijn eindje weg. Want waar woon je zelf? Uh, ik woon zelf in Rotterdam. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik uh, ben een beetje daar uh, toevalligerwijs terechtgekomen. Of ik heb daar een kans gekregen om, uh, om gewoon eens te proberen wat het is. Want ik heb eigenlijk helemaal geen diploma's als uh, uh, docent ja. of uh, wat dan ook. Dus, uh, maar dat bevalt wel? Uh, ja, het bevalt, uh, bevalt supergoed. Het is soms wel echt, uh, het is best wel uh, pittig als je wat Je ze leert. Ja. Nou, ik, ik ben zelf heel erg van uh, vooral zo min mogelijk drempels te hebben, zeg maar. Dus dat je eigenlijk zo snel mogelijk uh, ja, plezier moet kunnen hebben in muziek. En vooral samenspelen vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste in muziek. En dus uh, probeer ik ze vooral gewoon basisakkoorden aan te leren en vervolgens daar met hun gewoon uh, dingen mee te gaan doen en zo snel mogelijk gewoon dingen te spelen en ze ook uh, ja, zelf te laten ervaren dat het, dat het zo moeilijk niet is en dat je gewoon. Uh, ja, met een klein beetje uh, concentratie of een beetje uh, gewoon interesse ervoor... dan kom je al heel snel een heel eind en kun je gewoon hele mooie dingen maken. En kun je op die manier jouw passie voor muziek overbrengen? Hoe, hoe lang ja. doe je dit al? Uh, dit doe ik nu uh, sinds eind september. Juist. En dan ja. rij je op en neer naar Walcheren, want daar is het Middelburg. Dat, ja. dat is een eiland dus waar dat je inmiddels uh, aan de slag bent. Ja. Uh, maar er is nog een eiland waar jij je hart hebt verloren. Uh, en daar wil ja. ik zo meteen graag over horen. Ja. Maar in ieder geval, de, in je muziek gaat het daar ongetwijfeld uh, ook over. Ja. Uh, het eerste liedje dat je voor ons gaat spelen, is dat ook. Uh, dan gaan we nog niet verklappen welk eiland dat dan is. Uh, heeft het, uh, is het ook uh, daar geïnspireerd? Um, of ben je daardoor geïnspireerd? Het eerste liedje wat ik ga spelen komt uh, van een nieuwere EP. Mm -hmm. Dus die is. Uh, um, heeft er iets ander thema, maar... Uh, uh... Laten we gewoon gaan luisteren, toch? Laten we dat doen, ja. Laten we dat doen, en dan gaan we Special. straks over de thema's ja. praten. We hebben nog goed. tijd zat, want je bent tot vier uur bij ons... Yes. nu voor het eerst spelen. Herk Live, uh, die gaat zich even verplaatsen naar de andere kant uh, van de studio... mocht u het willen volgen. En zo wakker zijn dat u nog een laptop of een computer in de buurt heeft. Radio1.nl, daar uh, staat de webcam. Ja, het is wel gek, wou ik nog zeggen, dat het... Uh, voor iemand die het heel belangrijk vindt om samen te spelen... dat je hier alleen zit. Ja, um... Ja, dat is me gevraagd. Ja, er mag best we mensen meekomen, hoor. We doen het akoestisch inderdaad, ja, het dat is, is wel het idee. Uh, het, het, het is wel absoluut uh, de aller, allereerste keer dat ik uh, helemaal in mijn eentje speel. Dus, uh. Oké, okay, nou geef ons een knikje als we, als we heel uh, uh, uh, uh, uh, ja, laconiek mee kunnen klappen. Hoor. Ja. Maar we uh, gaan nu, <laughs> nu vooral spelen. Heerlijk live bij ons, het is vijf over half drie. Maar dit is echt live, live bij Radio 1. Dance call. live met als thema. Ook wel een beetje de nacht volgens mij. En daar bevinden we ons midden in. Dus dat past perfect. Het is negen over half drie namelijk. Dat weet u waarschijnlijk ook wel, want u luistert daar nog steeds wakker het programma in de nacht van dinsdag op woensdag. Ja, zometeen nog meer live muziek van Herk maar nu eerst een update van onze Wij Nederland actie. Een van de goede doelen die u kunt steunen is dat van Wilfred Gené. Hij wil namelijk gezondere maaltijden op het menu zetten in 50 sportkantines. Hoe heet die club hier eigenlijk? Wat zeg je? Dan ben ik op het goede adres. Want van voor vandaag is om een stemming te houden onder de jeugd hier bij FC Ap Over de gerechten die wij allemaal in de maak hebben. En dan moeten we een definitieve keuze maken afhankelijk wat van hier gestemd gaat worden. En dat komt dan hier op de kaart te staan? Nou sowieso twee of drie gerechten komt hier dan op de kaart te staan. En ook bij die andere 49 verenigingen die het ook mee gaan doen. Wie is voor de gezonde bal? Ja, ja, goed, hoor. goed, ja, goed. Ja. Ja. Ja. Wie zegt ja? ja. Wie zegt ja. Ja. Ja. Ja. ja? We proberen gezonde gerechten te integreren. Gerechten met vitamine en bouwstenen, zoals het hoorde voor kleine kinderen. En dat moeten we populariseren. Kijs kippenzoek kippensoep op één? Ik moet eerlijk zeggen, het loopt echt storm. Mensen willen meehelpen, bedrijven willen meehelpen. Uh, we zitten nu rond de 15 verenigingen die zich aan hebben gemeld, die heel geïnteresseerd zijn. Maar dat kunnen natuurlijk nog veel meer worden. Nou, die heren hier achter me, die zijn het er al over eens. Maar wilt u nou ook de voetbalkantines in Nederland gezonder maken? Ga dan voor meer informatie naar wijnederland.tv. 26 januari 2010. Spyker Cars, de Nederlandse fabrikant van exclusieve sportwagens... kondigt aan het veel grotere en noodlijnende Saab van General Motors over te nemen. Het Zweedse avontuur is van korte duur. In december 2011 wordt Saab failliet verklaard... en richtte Spijker zich weer op de sportauto's. Het gaat nog niet helemaal goed met de onderneming uit Zeewolde vandaag. Goedenacht, Carlo Bransen, hoofdredacteur van Autoblad Carros Magazine. Goedenacht. Goedendag jongens. Uh, want, wat is er aan de hand? Nou, weet je, er is van alles aan de hand en het is eigenlijk het zoveelste bedrijf in de, ja, in de soap die Spijker uh, kan worden genoemd. Hè. Het is al jaren dat is het eigenlijk een beetje hommelis met de firma. Mm -hmm. Maar op dit moment is het zo dat er een claim van 2,3 miljoen bij de firma Spijker is neergelegd. Dat is een fabrikant die een paar auto's per jaar bouwt, dus het is een pittig bedrag zou je kunnen zeggen. En dat heeft alles te maken met leasecontracten die niet betaald zouden zijn, of termijnen althans. Uh, en dan zegt weer de ene partij van, joh, er zijn nooit. De leasecontracten gingen over uh, fabrikagemiddelen, dus uh, gereedschappen, uh, lopende band, voor zover ze uh, uh, die bij Spijker hadden, et cetera. Ja, maar wat een, ja. wat, wat een, wat een gedoe in de mars eigenlijk, want als, als een soap slecht scoort, is hij na een paar maanden van de buis. Ja, dan komen we al heel gauw terecht bij de kopman van Spijk. En dat is de nu al legendarische Victor Muller. En uh, dat, is een, uh, dat is een kerel die. Nou, ik, ik, ik, ik heb ooit voor PNR gewerkt en daar hadden we al stelling van Nederland heeft meer Victor Mullers nodig. Maar ze moeten geen directeur van een of hij moet er nog geen directeur <laughs> van een bank zijn. Met andere woorden, het is een, een, een ondernemer, puur zang. Die ook nooit opgeeft en altijd de ja, de zonnige zijde ziet en altijd weer opstaat en doorgaat. Dus dat is op zich, is, een, is het in hem te prijzen. Mm -hmm. Maar anders kunnen we ook niet ontkennen dat hij inmiddels wel... Ja, toch wel een, een mooie carrière heeft van... Heel zoals je, moeizaam ondernemen. Ja, nou, inderdaad, maar hij is niet echt buizend rijk. Het is niet, dat, dat is niet zo dat elke keer nu, op het moment dat het niet lukt met Spijker... dat hij de portemonnee maar weer opentrekt. Hij bedenkt elke keer weer een soort van list, hè? Ja, nou ja kijk, in ieder geval, um, um, hij zit niet op de beurs of wat dan ook. Hè? Dus het is, een, het is of zijn eigen geld of van mensen die er al dan niet vrijwillig in gestapt en dan weten dat ze een hoog risico lopen. Dus uh, en dat is ook wel weer een beetje het, het, het probleem als, als, als, als jullie me vragen van hoe zit dat nou eigenlijk bij die firma... Ja, dat weten we eigenlijk. Dat weet eigenlijk alleen die Victor Muller. Want ja, mm -hmm. hij is feitelijk aan niemand verantwoording schuldig ...behalve aan de mensen die, ja, die geld in hem investeren. En ja, nogmaals, ja, die hebben dat zelf gedaan. En dat zijn wel rijke mensen. Ja. Die zijn inmiddels misschien wel een paar miljoen, voor een paar miljoen bij hem ingegaan. Maar goed, dan zien ze dat als het risico van, ja, dat we dat, dat, dat, zelf verlopen. En ik moet ook zeggen, ik kwam een laatst tegen die... 4,5 miljoen euro uh, de mist ingegaan aan zijn Spijker en Sap avontuur destijds. En die sprak nog steeds vol lof over, Victor ook wel. <laughs> dus maar die het had is, is hij, hij doet blijkbaar iets heel goeds. Laten we dat, dat voorop stellen. Ja, u zegt net, ja, het, er zijn eigenlijk geen pijl op te trekken wie en wat er nou echt geld ingestoken heeft. Is het daarom ook niet gek dat het een Letse bank is die deze claim heeft neergelegd? Dat ze nou, gewoon overal het, het kan ergens vandaan komen. Gewoon. Uh, uh, kijk, in, in Rusland heb je veel heel erg uh, rijke mensen. Uh, uh, uh, een, een daarvan was een, uh, een illustere man, Vladimir Antonov. Uh, die was ook weer eigenaar van, of althans uh, voor een deel eigenaar van de fabriek... waar Spijkers en auto's liet bouwen in Engeland. Uh, het vreemde is wel dat je Letse Bank... was ook weer eigendom van diezelfde geldschieter. Dus de geldschieter van toen, die Rus... die inmiddels ook weer allerlei andere handeltjes schijnt te hebben... die niet allemaal even lekker zijn, zou ik maar zeggen... Uh, ja, daar heeft hij dus nu wel een soort van ruzie mee. Het, is, het, ik, het spijt me dat ik jullie niet een, een glashelder beeld kan geven... maar nogmaals, je dat, dat kan niemand als het om spijker gaat. Ja, maar dat is toch juist ook het spannende eraan? Ja, nou, maar, ja dat is het. Dat is, is, is ook er dan, een heel spannend jongens? Is er dan uiteindelijk één pijl op te trekken hoe dit dan gaat aflopen? Is er, is er nee? een max waar je kan zeggen... nou, en nu, nu komt zelfs Victor Muller er niet meer uit? Nee, uh, want ik, ik, ik, ik moet je zeggen dat... Dat, dat idee, dat had ik al jaren geleden toen die Saab overnam. Dan moet je je voorstellen dat een bedrijfje dat anderhalve auto ongeveer per jaar bouwt uit Holland. Mm -hmm. een, een wereldconcern, nou dat is overdreven, maar in ieder geval toch een jouw bekend automerk over. Ja, dat kon natuurlijk al helemaal niet. Ik heb toen ook wel eens geroepen van, ik behoefte pas te lukt. Dat ja. is me nog duur komen te staan, want ik kom, ik, ik, ik kom mooi een hoed opgereten. Op weet je het het is een figuur die altijd weer opstaat en er altijd weer tegenaan gaat. Dus ja. uh, uh, hij is nooit klaar. Nee, het, is, het is onvoorstelbaar dat hij ook nog steeds onze sympathie heeft. Terwijl hij natuurlijk ja. eigenlijk ook uh, zoveel geld uh, heeft verloren. Maar het is ook zijn eigen geld geweest. En uh, ja, we waarderen als Nederlanders natuurlijk... als ondernemers, puursang uh, ook ontzettend uh, zijn durf en zijn lef. Ja, en hopelijk houdt hij het dat... nog vol. En, en houdt hij het vol tot na de crisis. Want dan kunnen we misschien wat verder kijken naar de toekomst, toch? Nou ja, kijk, als... We, als... ...de markt voor exotische auto's uh, weer oppakt. Hij heeft natuurlijk wel het een en ander pet. En hij, ja weet je, zo, zo, zo dood als de firma is... ...dan komt hij toch weer naar grote autotentoonstellingen... ...en evenementen met een nieuw ontwerp. En uh, dat gaat het helemaal worden. En daarvan heeft hij er al twintig verkocht. En, <laughs> ja. Ja, nou ja, het is weet een verkoper. We geven hem echt het voordeel van de twijfel. Want ik moet je zeggen dat ik toch wel een stille bewonderaar van hem ben. Ja, maar je hebt er waarschijnlijk ook wel eens in gereden. Ik nog nooit. Nee, ja, ik ken Victor Muller ook. Eigenlijk is het een hele aardige vent. Dus ja, ja, ja. Nee, het, het is, ja ik, ik heb er wel in gereden in zijn auto, niet in de prototype. Maar ook dat zal ongetwijfeld wel weer prima zijn, uh, als het er ooit van gaat komen. Ja, en uh, misschien komt er wel een keer een, een jongensboek en dan kun je er misschien een bijdrage. Het was weer een mooi verhaal. Klein tipje van de sluier, dankjewel. Carlo Brands, hoofddirecteur van Autoblad, Carlos Magazine. Oké okay, jongens, bye bye. Zometeen gaan we een verjaardag vieren hierbij nog steeds wakker. Maar eerst een ander feestje. Want Vera Simons is bij ons in de studio voor het mediaoverzicht. Ja, klopt. Ik weet niet of jullie vandaag de wereld draait door hebben gezien. Nee. Maar dan hadden ze twee wetenschappers aan tafel. Die zijn dan te gast en gaan eigenlijk gewoon proberen... om hele ingewikkelde dingen voor het publiek toch makkelijk en sexy te maken. Voor ons eenvoudige stervelingen, is ons iets duidelijk te maken van de formule... want de ja. magie van een getal, dan zien wij eindeloze dingen. We begrijpen er niets van, hoor. maar als u het wil opschrijven... en u begrijpt het wel, dan vind ik het al eigenlijk reuze spannend. Ja. Ik wil het hier wat proberen. Legt u ook uit wat u opschrijft, hè? Is goed. Ja. <laughs> Tweede wet van Newton. Kent iemand die hier... Dat maakt u dus zich geen enkele illusie. Gaat u verder op. Ja, dat is al een lekker begin. Dus zo'n ingewikkeld college op primetime televisie. D2DZ kwadraat. Ja. Ja. UVW. Uh, uh, waar staat D2VZ nee, voor? Eh, prim, even niet dat, zijn, D2, dat zijn veranderingen van veranderingen. Die kromme symbolen wil ik nog even toelichten. Dat wordt op het uh, begin van de universiteit in Leiden. Eindhoven overal. Zorgvuldig uitgelegd. Dat zijn zogenaamde differentialen. Afgeleide veranderingen. Die beschrijven veranderingen. Ja, goed. Vooral niet te veel pre vragen, Prem. Dan wordt het verhaal nog veel ingewikkelder. En langer. Ik zal het proberen een beetje kort samen te vatten. We hadden dus die wet van Newton. En ik daar hoorde het. dus ook een soort van... Uh, kracht, van ver, kracht van verandert de, de beweging. Heb jij een scheikundepakket gehad? Als ja, ja, nee, is natuurlijk. Ja, <laughs> ik, kon proberen, ik, ik geloof het bijna. En die wet van Newton, daar hoorde dus ook weer een soort van theorie van extensies bij of zo. Dat existentiebewijs moet leveren voor een... Uh... Ja, dat is een vakterm nu, een niet-nul-beginoplossing. En hij heeft het voor een wel-nul-beginoplossing. Ik, ik, ik heb het u gevraagd, u heeft het helemaal uitgelegd. Geen kip, nou, ik zeg, 99% van onze kijkers heeft denk ik net zo gefascineerd naar u gekeken als ik. En er niets van opgestoken. Maar dat, soms moeten wij ons laven aan, aan, aan, aan opperkennis. Dat hebben we nu even gedaan. Ik weet, vind toch dat Matthijs van Nielkerk het weer subtiel en respectvol af probeert te kappen. Er zit nog een andere wetenschapper dus naast deze man aan tafel. En hij wil graag een andere hypothese die de wetenschap uh, ook dus bezighoudt. Onder de aandacht, aandacht brengen. En hij weet het voor de kijker wel iets meer begrijpelijker te maken. De Riemann-hypothese is ook een van die nog te kraken. Ja. Een miljoen, als u het doet. Kunt u uitleggen, nog even voor het schoolbord er is, wat de Riemann-hypothese is? De Riemann-hypothese vertelt je over de, hoe de afwerking van die verdeling is. En als je die afwerking te groot maakt, nou, dan is die munt niet zuiver. En als je die afwerking te klein hebt, nou, dan heet je waarschijnlijk Diederik Stapel. <gacht> ja, en zo werd het die hele avond nog lekker op een iPad ja. schoolbordachtige taferelen getekend. Heel interessant dus, maar voor mij onnavolgbaar. Wij werden straks nog met Ria Valk. Misschien dat hij eh, het lekker geeft. Iemand heel anders dan Boris van der Ham... die was eerst natuurlijk een intellectueel Kamerlid... maar vandaag de dag is hij jurylid... bij een of andere tv-prijzen En hij zit tegenwoordig fuistiep in De Fitties van Gordon... omdat hij niet genomineerd was voor een award. Wereldproble wereldproblematiek oplossen, zei u. Gordon lijkt het een beetje persoonlijk te maken. Hè. Die zegt van ja, dat ligt vast omdat ze mij niet mogen... Nou, dan kan ik echt mijn hand voor het vuur steken dat dat echt onzin is. Ik heb vanochtend een Facebook berichtje van hem gekregen. En daar heeft hij uh, even gezegd wat hij wilde zeggen. En daar heb ik hem ook even op geantwoord. En dat ik natuurlijk ook begrijp dat het natuurlijk jammer is dat hij niet genomineerd is. Ja, de de toelichting van de oud D66 bij RTL Boulevard. En voor een stukje Facebook naar de mensen toe, gezien het tienjarig jubileum... werd er bij de babbelbox van Man bij het Hond gevraagd naar ervaringen... met het sociale medium van onze Nederlanders. Dat vind ik helemaal niks. Ik heb er helemaal geen verstand van... Ik ga liever puzzelen en een boek lezen. Ik vind het een gezellige site. En ik heb twee weken geleden een vrouw ontmoet. En daar heb ik nu verkering mee. En we bouwen aan de toekomst. Ja, hartstikke mooi. Tot slot een ander hoogtepunt vandaag... was het jubileum van het programma Kids Top 20. Er werd teruggeblikt op de carrière van Monique Smit. Laten wij nu eens lekker gaan dansen op Jan Smit met... En dan volg je haar bijna! Ik weet gewoon dat ik nu op dit moment nog niet serieus genomen word... door heel veel mensen, door het volwassen publiek. Maar het lijkt me gewoon wel heel leuk om ooit misschien die ladder op te klimmen. Of gewoon helemaal niet. Tot zover het mediaoverzicht. Het is ook niet, alleen, uh, niet, niet zomaar alleen de zus van, uh, van Jan Smit, nee? nee? het is niet, niet alleen de, de zus van Jan Smit. Nee, het is meer. Het is ook de nichtje. Ja. <lacht> uh, dat is goed, de Theomas. Ja, uh, Herk bij ons in de studio. Geen enkele link met Volendam volgens mij, toch? Nee. nee. Hij komt hier vooral uh, prachtige muziek spelen. Normaal is het uh, Herk met meer mensen. Nu voor het eerst helemaal alleen. En dan is het uh, Gerrit met een, uh, een gitaar en een piano. En die ga je loopen, toch? Ja, ja klopt. Ben je er helemaal klaar voor? Uh, ja, kom op. Kijk, heel goed. Herrek, live bij ons. bij nog steeds wakker op Radio 1? time played a game in my adventure my reflection I am I taste the waste of all my actions in time what do you think of the sound we heard the howling of the wolves we never answered is it the blinking of my eyes reflecting light that makes you silent as an actor? Werkt live in de studio bij Radio 1 nog steeds wakker. En wederom was het thema nacht. We gaan hem straks vragen naar de beweegredenen om daar liedjes over te maken. Maar we snappen het eigenlijk wel. Ja. Nacht is mooi. Eén van de grootste websites van de wereld was vandaag jarig. Facebook mocht tien kaars uitblazen. Een heugelijk feit dat gevierd wordt door onder meer oprichter Mark Zuckerberg. Maar is alles nog wel? Hosanna voor Facebook. Peter Minkjan van Link Economics weet alles over Facebook. Peter, nacht. Goeienacht, economics is het. Ja, sorry, like foutje. <laughs> eh, logisch eigenlijk, want like is natuurlijk de button waar het bij Facebook allemaal om draait. Eh, vind jij het eigenlijk bijzonder dat Facebook 10 jaar bestaat? Uh, nou ja, het is wel zo bijzonder, maar ik kwam nou eigenlijk ook pas vorige week achter dat het uh, nu het geval was. Dus zo, zo extreem bijzonder is het nou ook weer niet. Sinds wanneer zit jij erop? Dat zal 2009, 20 ja, ben Ik de eerste die dat vraagt vandaag. Bij mij, op, bij mij op, op het werk vanmiddag vroeg iedereen het aan elkaar. we ging allemaal terugkijken wanneer ze dan gejoind waren. En je was natuurlijk cool als je al hè, 2006, 2007 erop zat. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, klopt. Ja, nee, daarvoor zat ik ook gewoon net zoals vrijwel iedereen gewoon op hives. En dat, dat werd langzaam toen al minder. En uh, toen ging ik naar Facebook. Hm. Ja, nou, leg het toch maar eens uit. Hoe kon Facebook zo groot worden? Nou, omdat uiteindelijk iedereen met sociale media toch uh, op een netwerk wil zitten waar zijn vrienden en bekenden willen zitten. En Facebook heeft toen heel erg ingezet om zich te onderscheiden van anderen. Zo onder andere MySpace in Amerika en Hives in Nederland. Dat is heel um, redelijk simpel en clean te houden. En dat je je profiel niet helemaal kan customizen met dansende bananen. Zoals bij Hives. Of allemaal smileys en videootjes. En dat heeft zich echt onderscheiden van de anderen. En dat het uh, in eerste instantie heel erg gericht was op college students. Uh, zat iedereen uh, van die groep erop. En later is dat... Uh, ja, hij zegt dat als een olievlek... eigenlijk verspreid over de rest van de wereld. Maar nu zit dus eigenlijk praktisch iedereen erop. Het zijn uitzonderingen als je er niet op zit. Is dat dan ook niet gelijk... wat het uh, misschien dan weer naar beneden haalt... omdat het niet meer cool is om op Facebook te zitten? Ja, dat klopt. Facebook is, is absoluut niet zo cool meer... als een paar jaar geleden. Maar ja, ik kijk, uh, in sommige gevallen... dat is eigenlijk onvermijdelijk. Google is ook niet cool... maar dat gebruiken we ook met z'n allen nog. Oh. Ja. ja, dat is zo. Ja, nou, uh, we gaan al bijna richting, uh, richting drie uur, uh, zie ik in uh, mijn ooghoek. Maar één ding wil ik nog even met je bespreken sowieso. Paper, dat is net aangekondigd door Facebook. Uh -huh. um, dat is het enige waarvan ik eigenlijk heel veel dingen heb gehoord vandaag over Facebook. Tien jaar, leuk en aardig, maar waarvan ik eigenlijk nog niet weet wat het precies is. Dat ga je me vast even vertellen. Nou ja, dat is eigenlijk een nieuwe soort uh, iOS, dus uh, voor de Apple een app. En die uh, presenteert je nieuws over zich op een andere manier dan uh, nu in chronologisch chronologisch, Of in ieder geval van boven naar beneden. En uh, daar krijg je allemaal nieuwe nieuwsstromen en dan kun je makkelijk doorheen switchen. En ze brengen je nieuwe artikelen gebaseerd op jouw profiel. Ja. Dat is het eigenlijk in het kort. Dus de eigenlijk... Een andere manier om het te presenteren. Ja, dus ja. er komt een hele nieuwe soort Facebook-pagina waarin alles wat Facebook van je weet verwerkt wordt in wat er naar je toe komt. Ja, zo, zo kun je het wel een beetje verwerken. Ja. Of uh, ja, stellen. En zo uh, hoopt Facebook nog uh, weer tien jaar lang de grootste site, uh, bijna of de grootste sociale netwerksite van de wereld te zijn. Uh, Facebook Expert Peter Minkjan van wel. Dankjewel. Dankjewel. Maakt het inderdaad bijna drie uur, die driek? Ja, zo meteen gaan we Herk testen. Want uh, we okay. weten wat u vandaag gedaan heeft, namelijk lesgeven. Maar of Herk ook een beetje nieuws heeft gevolgd, dat is de vraag. Uh, en of dat hij daar vervolgens een mening over heeft. Want dat is de bedoeling van ons spelletje. Weten of vergeten. Blijf luisteren.